Goedemorgen, u spreekt met de, het juridische loket in Eindhoven. Uh, wij hebben vandaag een, uh, een vlog nu ontvangen met een uitvoerig papierwerk daarin. Uh, wij begrijpen hier uit dat een advocaat graag wil hebben. Wij kunnen dan alleen niet uit de papieren opmaken waar de advocaat voor nodig is. Dus wij het nu zo zien. Wij zien aanvankelijk geen. die vind